De Franse oud-president Sarkozy ziet zijn terugkeer in de politiek als zijn plicht. Vrijdag maakte hij bekend dat hij in 2017 meedoet aan de presidentsverkiezingen. In een interview met de Franse televisie zei hij dat de Fransen uit meer moeten kunnen kiezen dan president Hollande en het Front National. Ik wil een geloofwaardig alternatief bieden, zei Sarkozy. In New York hebben tienduizenden mensen meegelopen in een demonstratie om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Aan het protest deden ook beroemdheden mee, zoals acteur Leonardo DiCaprio en zanger Sting. Ook in tientallen andere steden wereldwijd zijn marsen gehouden. In het cellencomplex van de politie in Eindhoven is een vrouw gistermiddag bevallen van een zoon. Het kind kwam eerder ter wereld dan verwacht. De vrouw was zaterdagmiddag opgepakt, waarvoor wil de politie niet zeggen. Ze moest in elk geval de nacht in een cel doorbrengen. Na de bevalling zijn moeder en kind naar het ziekenhuis gebracht en ze maken het goed. Het weer in het noordoosten kan een In de rest van het land blijft het droog. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... tussen Knopen de Oudrijn en Breukelen drie kilometer. Na een ongeluk is tussen Marse en Breukelen de rechte reis ook dicht. A7 Hoornzaandam bij de Avidweide Wormer 2. A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld Griesendam drie kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkenissen ook drie. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. A27 Breda Utrecht bij Lexmond 3. En aan ongeluk op de A28 Zwolle Utrecht tussen Leuste en Soesterberg 4 kilometer. De rechte reisrok is dicht. Tot zover zo de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 My hidden treasure chest, Golden Grand Piano, My Beauty Focus Stil, you, Ooh, you, I leave it all. Woofie you, Ooh, you, you, I'd leave it all. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord: 106.9 FM.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 She's not the okay, Sigo. fuerza del corazón no no hay y es